Hallo iedereen, ik ben Yasmin en dit is de Paper Tone Podcast. Omdat het buiten vriest als het kraakt, deel ik vandaag met jullie zeven boeken die uitermate geschikt zijn om in de zetel te lezen. Neem een dekentje, maak een tasje thee, stik de kachel aan en begin eraan. Welkom! heb een beetje een hese stem omdat ik een verkoudheid heb, maar laten we zeggen dat dit de winterse sfeer enkel maar versterkt. We gaan van start met een redelijk obvious one, zou ik zo zeggen: namelijk sprookjes. Het is gelijk welk sprookjesboek je thuis hebt liggen. Neem het erbij, lees voor aan uw kinderen, aan uw ouders, aan uw broer, aan uw zus. Maak het gezellig, maak er een familieavondje van en daarvoor zijn sprookjes uitermate geschikt. Sprookjes zijn immers tijdloos. Let er wel op dat je de sprookjes geschikt voor kinderen neemt, want die gruwelijke, oorspronkelijke sprookjes zijn net iets minder geschikt om een warm gevoel van te krijgen. En als we dan toch over voorlezen praten, heb ik op twee de reader, de voorlezer, gezet... Het is oorspronkelijk een boek. het is vertaald. Het hoofdthema is de Tweede Wereldoorlog, maar zoals de titel ook zegt, er is een minnaar die tussen de lakens voorleest aan zijn geliefde. En dat warme gevoel van een boekje lezen in bed aan uw geliefde, dat vind ik toch ook wel iets typisch voor de winter. Als je in de zomer lichte te zweten naast elkaar, dan is voorlezen misschien net iets minder aangenaam. Der Voorlezer is een boek van Bernard Schlink uit 1995. Het is verfilmd. De verfilming zelf vind ik eigenlijk ook best goed. Ik vind niet elk boek over de Tweede Wereldoorlog ideaal voor koude winterdagen. Maar Der Voorlezer, zoals ik zei, is dat wel omdat het over voorlezen gaat... En dan heb ik nog een boek over de Tweede Wereldoorlog, namelijk de Boektief. Het boek gaat over een meisje dat onderduikt en het wordt verteld door de dood zelf. Ik vind het boek geschikt voor koude winterdagen, omdat je perfect kan meeleven met het meisje dat de winter moet overleven. Niet perfect, maar toch beter dan wanneer het buiten 40 graden is. Let wel, ik vind andere boeken over concentratiekampen bijvoorbeeld minder uh, typisch voor de winter. Ik kan niet helemaal definiëren waarom, maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de voorlezer en de boektief toch een ander soort gruwel zijn dan uh, de boeken over concentratiekampen, het overwinteren, het overleven in een ghetto voelt voor mij anders aan dan overleven in de concentratiekampen. En vandaar associeer ik dat meer met dat winterse. Ik weet ook niet goed waarom. Goed, op naar de volgende dan. Uh, Oliver Twist. Oliver Twist is ook het ideale boek om te lezen in de winter. Charles Dickens heeft wel meerdere boeken die geschikt zijn voor de winter. Uh, waarom Oliver Twist, als hij wordt verkocht, is dat als het buiten sneeuwt. Hij heeft een verkoudheid. Hij loopt te niezen. Hij heeft eigenlijk heel de film bijna koud, behalve wanneer hij bij die rijke mensen logeert. Uh, ook als hij die 67 of 80 mijl wandelt richting Londen, op zijn kapotte voeten, met amper kleren aan, vol scheuren, uh, voel je toch ook wel echt die koude... En als je dan zelf in een gezellig, warme thuissituatie zit, terwijl het buiten heel koud is, dan vind ik dat dat het verhaal alleen maar versterkt. Ik ga verder met Pauline Cornelissen. Zij schrijft columns over taal. En net daarom vind ik het ook wel leuk, als je dan thuis bent, je leest een column... Filosofeert een beetje over taal. Praat erover met iemand anders die bij jou in de zetel zit. Ja, het kan toch heel gezellig worden op die manier. Ook als je elk individueel een boek leest. Um, maar praat er eens over. Je denkt er eens over na. En een beetje filosofie op een winterse dag is altijd welkom. Als je dan toch binnen zit, heb ik ook Ready Player One voor jou. Ready Player One voor jou omdat het boek zich bijna volledig afspeelt in een virtuele wereld. Het gaat over een game, het gaat over games. Er zit heel veel nostalgie in naar het beginjaren van games, de jaren zeventig denk ik. Uh, en ja, omdat het die binnenwereld, die virtuele wereld is, vind ik dat ook leuker om binnen te lezen dan buiten in het zonnetje bij het zwembad. De laatste op mijn lijstje is dientje van Astrid Lindgren. Astrid Lindgren is Scandinavisch, wat op zich al koude en winterse tafereelen oproept. Uh, hoewel, Pipi Lanko's is toch eerder een zomerboek. Maar ik heb gekozen voor Ronja de Roversdochter. Eigenlijk vind ik het nog geschikter in de herfst. Maar ik heb het toch bij de winterse boeken uh, opgeschreven. Omdat het, het is zo echt een boek is dat je leest als je binnen zit terwijl het buiten dondert en onweert en regent en koud is en alles doet wat het wil. En dan leef je, je helemaal in, in Ronja de roversdochter die zelf het bos trotseert, zowel in de zomer als in de winter. En daarvoor vind ik het ook uitermate geschikt. Steek dus die kachel aan en neem jullie kopje thee. Begin aan het lijstje... En dan wens ik jullie nog een boete.